Dit is De Zondag, met Kiva Alouche. Een hele goede morgen en fijn dat u luistert naar het programma... waarin ik elke zondagmorgen een inspirerende landgenoot ontvang. Vandaag, op eerste Pinksterdag, een speciale uitzending... waarvoor actrice en kunstenaar Gerda Havertong... een brief heeft geschreven in de serie Brief aan God. In haar jeugd in Suriname speelde het geloof een grote rol. Nadat ze naar Nederland verhuisde, werd dat minder vanzelfsprekend. Wie is God voor haar? En wat wil zij, gepokt tegen mazel door het leven, weten van hem? Goedemorgen, mevrouw Havertom. Goedemorgen. Uh, van harte welkom bij ons. Als kind dacht u, God is een zwarte vrouw met kroeshaar. Denkt u dat nog steeds? <lacht> ja, dat kind is een groot meisje geworden... en dat meisje is een vrouw geworden. En... Uh heeft af en toe wel behoefte om echt uh, iemand te zien. Welke God is, of welke God genoemd mag worden. En geeft het af en toe, ja, ik geef het wel af en toe een beeld. Ja, het is niet meer zo echt onzichtbaar. Maar ook heel dikwijls lijkt het gewoon op u. Op mij, ja. Of op uh, iedere ander die... Uh, ja, die ik dan tegenkom. Niet heel speciaal meer die zwarte vrouw met kroeshaar. Uh, uh, maar wat bepaalt dat beeld dan? Dat beeld geeft een, een, een soort... eigenlijk een, een lichte kracht... aan datgene wat je op dat moment ervaart met iemand. Want daar gaat het om. Uh, we zijn heel erg gehecht aan, aan het omhulsel... En dat omhulsel, als je op een bepaald moment iemand tegenkomt... en het, het is goed, het is een nieuw geluid bijna... ja, dan, dan heb ik het idee van, nou... ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik denk... ach, ik hoef niet zoveel dus nieuwe vrienden meer te hebben. Dat hoeft niet, het is allemaal goed wel zo. Allemaal goed zo. Maar soms kom je iemand tegen dat je denkt... Goh, dit, ja, dit soort fijne mensen bestaan ook... En op, op dat ja. moment ervaart God? Of zo. Nou, nee, ik ervaar God niet. Maar ik bedoel, ik bedoel te zeggen... Um, eigenlijk zoek ik niet meer een beeld... maar ik ervaar God in een boswandeling. In, uh, in het feit dat ik een ochtend hè, lekker wakker, goed wakker ben... en me goed voel. En, ja, op die manier. Dan geef ik een soort beeld aan hem of haar... Uh omdat je toch, en althans ik heb dikwijls het gevoel dat ik denk, uh, hoe, hoe erg is het als je niet zou geloven in iets wat er niet is. Dat onzichtbare, zo zwaar om daarin te moeten blijven geloven. Dus af en toe is het prettig als je denkt van, oh ja, het zou best wel zo kunnen uitzien. Ja, ja, ja, ja. Um, um. Wat u wel als personificatie van het geloof altijd met u meedraagt... zo heb ik begrepen, is een beschermengel. Ja. En, wat en hoe ziet die eruit? Ik denk dat die eruit ziet als die engeltjes die we toch allemaal... die we toch allemaal... Nee, die hebben, heeft geen kleur, heeft eigenlijk niks. Het is euh, vleugeltjes naar alle waarschijnlijkheid. En, en, en, maar en wat... het is eigenlijk uh, meer een, een, een kracht, een innerlijke kracht... Kijk, ik kom uit een cultuur waarin wij geloven dat uh, jij bent niet je eigen kracht. Je kracht wordt aan je gegeven door begeleiders. Begeleiders van bovenaf. En die zijn dus de beschermengelen. Be begeleiders, discipelen, afgevaardigd door die hogere macht. En die dragen we allemaal met ons mee. Elk van ons. Eh, als je in een ruimte komt... gaat het bij mij zelfs zo ver. Maar vermoedelijk heb ik dat toch ook... uit mijn, mijn culturele achtergrond meegenomen. Mee als je in een ruimte komt... dan zouden daar ook uw beschermengelen kunnen zijn. En eh, niet alle engelen zijn even aardig... Dus op de een of andere manier kan er iets zich ontwikkelen tussen engelen, zonder dat wij dat in de gaten hebben. Maar dat het uh, wel op een dusdanige manier op ons inwerkt dat we elkaar niet vinden. Dat je, het is een ontmoeting dat, dat tussen dat ze, u en mij. Ja, dat wordt, dat da, daar is omgeven met door, die andere ja, die door, aanwezigen. Ja, door aanwezigen die voor, die wij niet, waarvan wij niks uh, weten. Ik ben ook altijd als ik in een kleedkamer kom in de, in, in, in de studio, in de, de schouwburgen, dan maak ik wel even bekend dat ik binnen ben gekomen met mijn eigen Hebben en houden. En uh, hoe dan? <laughs> Hallo, Gerda is hier binnen. <laughs> Gerda is er met, uh, met al haar Hebben en houden haar discipelen. Mooi hoor. Ja. Uh, straks horen we wat u aan God heeft geschreven, maar we gaan nu eerst luisteren naar Catharina uh, met Songbird. Sing yesterday, but today my tears are coming down. The car is blowing its horn out of tune. I still couldn't make En dat was de laatste noot. Katarina met Songbird hoorde u. U luistert naar Dit is de Zondag. En vandaag een uitzending in de serie Brief aan God. Gerda Havertong is mijn gast. Mevrouw Havertong, u hebt, ons, uh, u hebt op, uh, op ons verzoek een brief aan God geschreven. Zou u het eerste gedeelte van uw brief willen voorlezen...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 Dag, geachte goede God. Mag ik aannemen dat het u niet zorgeloos vergaat? Toch ontkom ik er niet aan u te complimenteren met het feit... dat u het toch reeds bijna ontelbare jaren voor elkaar heeft... dat de pinksterdagen over de hele wereld door velen gevierd wordt. De eerlijkheid gebiedt mij te moeten bekennen dat ik alweer enkele jaren de voorkeur geef... aan een bijna onbeduidende vorm van vieren. Omdat ik in de tijd tot het besef kwam dat ik tevreden ben... met de intentie die ik ervaar als ik gewoon in mijn directe omgeving... mijn geloof beleef en beleid. Wel blijft een soort van drang mij part te spelen... om tijdens de hoogtijdagen kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren... collectief de tocht naar de kerk te maken... en aandacht te geven aan de reden voor de viering. Dan vermoed ik intens dat dit de tol is van mijn opvoeding... die zich voltrok in een religieuze traditie, de hernutters. Weliswaar geen doem en geen duisternis... Dit is het eerste deel van de brief van Gerda Havertong aan God. Om te beginnen, u schrijft in uw aanhef... of u zegt ook in uw aanheft... geachte goede God. Waarom die woorden gekozen? Um, iedereen is voor mij geacht. Ik heb dat woord ooit geleerd zoals we heel veel woorden geleerd hebben. Maar Ik vind het een prettig woord om te gebruiken als ik uh, waarde hecht aan degene met wie ik in contact treed. Dus eigenlijk uh, wil ik hiermee aangeven... aan die bovennatuurlijke kracht... waar ik ook wel van geleerd heb dat het God heet... en dat hij goed is, dat ik hem acht. Geachte goede God. Hallo, zou ik kunnen zeggen, maar ik zeg dag, het is zo vroeg... <lacht> uh, en hij is ook een goede god? Dat uh, zegt hij, maar dat kan natuurlijk ook ja, zij zijn. Ik, ik, ik, uh, ik vermoed dat die bovennatuurlijke kracht goed is. Ten alle tijden. Evenals ik vermoed dat wij mensen goed zijn ten alle tijden. Dat we opeens iets anders doen als het erop aankomt. Maar dat het in de grond wel oké okay is. Nou, uh, goede God, daar heb ik van geleerd... dat hij dus eigenlijk klaarstaat voor alles en iedereen. En de momenten waarop ik dat heel erg in twijfel trek... dat die momenten zijn ontelbaar. ontelbaar maar dat heeft te maken met groeien als kind, ben je onbevangen, je ontwikkelt je, je wordt ouder. En eh, de ratio gaat zijn aandeel opvragen. En dan ontstaan er opeens steeds maar gevoelens en gedachten... waarbij je denkt, hoe goed is God nou wel echt? En als hij, als hij eh, daadwerkelijk zo goed is. Waarom dan? Waarom? Maar, maar ik ben niet... Uh, ik ontkom niet aan dat diepste gevoel van binnen... dat die goed is. Ondanks de tekenen dat dat misschien niet zo is. Ondanks. Omdat ik uh, vermoed dat wij ook daar een aandeel in hebben. Dat we niet alles bij hem kunnen neerleggen. Dat hij de oorzaak is. Dat het allemaal zo gaat. Uh, ik heb ook wel eens gedacht. Of wel eens. Ik denk dat ik nog steeds. Uh, zo denk nu ik. Nu ik, nu ik eigenlijk. Uh, genodigd ben. Om diep na te denken. Ja denk ik ja. Ik, ik denk dat wel eens ja. Dat. Dat het een. een, een de schepping. Dat het misgegaan is en dat dat we niet echt dat hij niet de gelegenheid heeft gekregen om het ons te zeggen maar dat het allemaal niet af was dat die dat die, die zeven dagen, het was te kort om het echt af te krijgen Zat er ja. een reden waarom je ook uh, uh, zich afvraagt Mag ik aannemen dat het u niet zorgeloos vergaat? Z nee, zou ja. Zouden daar de zorgen van God zitten? Ik denk dat God zorgen heeft. Als hij dat niet heeft... Nou dan kan ik me niet voorstellen. Als je een wereld hebt afgegeven, afgedragen... dat het een goede wereld zou zijn of is... dan blijkt dat het in de loop der jaren, eeuwen... dat het niet dat wordt wat je hebt voorgesteld. Want hij heeft zich iets voorgesteld toen hij begon. Ja. En heeft uiteindelijk na zeven dagen gezegd, het is oké. Okay. Nou, je kan niet... als je daadwerkelijk het meent met de mensheid... als goede God... dan kan je niet zorgeloos naar bed. In geval hij naar bed gaat. Hm. Maar dan kan hij niet zorgeloos... Ja, ik weet ook niet of hij leeft. Ik weet niet wat hij precies doet... Of hij vegeteert of hij. Dat kan niet zorgeloos. Dat moet, want de wereld is. Uh... is wanhopig. En waarom grijpt hij dan niet in? Je zou denken: als hij goed is, dan kan hij dit niet aanzien. en hij zou de macht moeten hebben om in te grijpen. En dat is waarom ik denk dat die schepping niet af was, hij heeft zichzelf uh, niet de gelegenheid kunnen geven om daadwerkelijk te kunnen ingrijpen. Wij moeten het doen. En dat heeft hij ons niet kunnen vertellen. Met het gevolg dat de een doet het wel, de ander doet het niet. Of we pakken het verkeerd aan. Zijn wereld is niet geworden wat hij zich had voorgesteld. Maar daar zijn wij niet alleen schuldig aan. Hij ook. En daarom lukt het niet altijd. Het is misschien heel kinderlijk, zoals ik het beredeneer... maar ik beredeneer het vanuit een menselijk oogpunt. Eh, ik heb steeds eh, geleerd... vraag niet waarom, vraag altijd waartoe. Maar de waarom-vraag, daar, daar ontkomen we nooit aan is het eerste wat er gebeurt. Zo gauw er maar iets niet gaat zoals ik je had voorgesteld. Zoals het had moeten zijn. Zoals we denken dat we het zouden willen. Kom die waarom vraag. Waarom? Waarom? We willen een antwoord op ons tekortkomingen. Maar we willen ook een antwoord op... Laat we niet zeggen we. Ik wil ook een antwoord op zijn tekortkomingen. Want ik denk dat het... Het kan nooit zijn dat hij het zo bedoeld heeft. kan niet. Um, we gaan naar het tweede deel van de brief. Ga u gaan. Tegelijkertijd besef ik... dat je in je relatie tot u, goede God, geen keuze mag hebben. Dat ik me moet laten leiden door u... Maar waarom in deze fase van mijn leven recasitrant gedrag? Waar komt het vandaan? Niet dagelijks, maar het voltrekt zich wel in me. Stukjes en beetjes. Is dit een beproeving die ik niet herken? Ook worstel ik reeds langere tijd met de vraag... hoe noodzakelijk is het om te geloven in een onzichtbare kracht is niet mijn medemens, de natuur in al haar vormen en grootheid. Het hele vegetatieproces. Bent u dat niet in al die ontmoetingen die ik heb? Ik wil er immers niet naar streven, een god te realiseren. Maar de vele parabels die de Bijbel en het leven kent... brengt me steeds vaker bij de voorspelbare en onvoorspelbare gebeurtenissen die zich aandienen. Waarom ben ik niet wanhopig? Of voel ik me niet schuldig... omdat ik u verdenk van een kat-en-muisspel? Ik hoef niet herinnerd te worden aan de beperkingen van het menselijk bestaan... want die meen ik te kennen. Mijn eigen tekortkomingen probeer ik om te zetten in hulp aan degenen die daar zelf niet toe in staat zijn. Ik voel me bevoorrecht, ondanks alle beproevingen. Ik verkeer in een gelukkige omstandigheid over een podium te beschikken... en dat is regelmatig inzetbaar. En dat was het tweede deel van de brief van Gerda Haventong aan God. Waarom ben ik niet wanhopig of voel ik me niet schuldig... omdat ik u verdenk van een kat-en-muisspel? Um, bent u dan ook echt niet wanhopig? Bij, dat, bij die verdenking? Ja, de eerlijkheid gebiedt hem te moeten ontkennen. Ik ben niet wanhopig. Maar ik denk... Maar als er, God kent mij. Maar als er een God is... en die een kat en muisspel spel speelt... Ja. ja. Maar hij kent mij. Hij, mm -hmm. hij kent mij. Hij weet dat ik het... Ik, uh, ik zou het anders willen, maar... het is wel in me... dat ik, ik, dat ik vermoed... dat hij... zich af en toe verstopt. En... Uh, en mij een beetje voor gek laat zoeken. En, en dat hij er dan weer is. En dat ik me rustig voel. Omdat ik dat regelmatiger meemaak. Ik... Eh, we, we erkennen elkaar. Als mensen. Mm -hmm. en, eh, en God... Komt in allerlei religieën komt die naar voren, maar altijd als die goede God die het meent met... Het, zijn, het is altijd dezelfde persoon. In, in, op dezelfde manier. Hij wil hebben dat we het goed hebben, dat we goed met elkaar omgaan. En, maar dan denk ik, waarom heeft hij toegestaan dat er... Hoeveel religieën hebben we niet in die wereld? Waarom? Waarom sta je dat toe als je weet dat alleen maar sores met zich meebrengt? Waarom doe je dat? Nou, dan neem ik het hem kwalijk. Want ik vermoed dat hij in staat is om dat, dat tenminste, op te heffen. Want het, het is van zijn hand. Het geloof is van God. Het, kan het ook zijn dat hij denkt... ja? Zoals je bij kinderen vaak denkt, ja, nu moeten ze even vallen. Want dat vallen maakt onderdeel uit van het leerproces. Dus dat vallen is nodig om daarna op te kunnen staan en daar sterker van te worden. Ja, maar wat, wat heb je eraan om dit duizenden en duizenden en duizenden jaren vol te houden? Wat heb je eraan? Want je krijgt niet, je krijgt niet dat wat er moet zijn. Al die geloven, al die geloven, het heeft alleen maar ellende gebracht. God is geen keuze, schrijft u in die brief. Nee. Dat klinkt alsof u soms denkt... was het dat maar wel, dan kon ik er fijn niet voor kiezen. <lacht> ja, soms. Soms heb je echt het gevoel... en dat, dat is vermoedelijk het moment waarop je denkt... dat, dat je wanhopig <lacht> wordt. Dan eh, heb je echt het gevoel van... nou, bestond het nou maar niet, dan had ik dat niet dan was ik op een heel andere manier ermee omgegaan met dat geloof. En, en um, u heeft nu nog de keuze om te zeggen... stop ermee, ik geloof er gewoon niet meer in. Ik, nee, dat, dat is niet waar ik naar op zoek ben. Ik ben niet op zoek naar niet geloven. Ik ben op zoek naar kennis hebben van waar ik eigenlijk in geloof... Die behoefte voel ik heel erg. En dat is gekomen natuurlijk door de jaren van lezen... andere mensen ontmoeten, echt verschillende keren. In verschillende... Ik ga in alle kerken. Als het maar voorbij komt, ik ga erin, ik wil dat meemaken. En eigenlijk maak je altijd weer dat serene mee. Het is uh, uh, bijna half acht... Of nee, het is al half acht geweest zelfs. En daarmee is het tijd voor een overzicht van het nieuws door Gert Kluk. Radio 1 Het NOS-journaal. GroenLinks had de politietrainingsmissie in Koendoes niet moeten steunen. Dat zei Tovig Dibi vannacht bij BNN op Radio 1.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 Ja, hele goede morgen, luisteraar. Als u net inschakelt, uh, fijn dat u luistert. Uh, voor het nieuws luisterden we naar de eerste twee delen van de brief... aan God van actrice en kunstenaar Gerda Havertong. Uh, vragen aan God speelde hun relatie parter, zou je kunnen zeggen. Ze werd er soms recalcitrant van, maar zij heeft God nooit de rug toegekeerd. Um, niet en in in in in in ik ben niet op zoek naar niet geloven, uh, uh, uh, uh, zei u daar straks. Uh, mooie formulering. Mevrouw Havertong, we pakken uw brief weer op... bij het moment waarop u beschreef... dat u zich uh, uh, in uw leven bevoorrecht voelt. Gaan we hmm. nu naar uh, deel 3 luisteren. Ken ik daardoor meer vreugde... terwijl in mijn optiek... harmonie niet van deze wereld is. Zelfs onbereikbaar. Er kan... filosofeer ik dikwijls... pas echte vreugde zijn... Als er harmonie is. De absolute evenwicht, balans, vinden in alles. Harmonie is een woord dat wij, evenals vele andere woorden, hebben verzonnen, maar er wij lange na geen waardige invulling aan geven. Dit woord is in al zijn volheid en glorie niet toe te passen in deze wereld van onvoldoende liefdevolle toewijding. Is er dan harmonie aan geen zijde? Oftewel het hiernamaals? Bestaat er een hiernamaals, goede God? En kunt u alsnog vergeven. als bij aankomst blijkt. dat ik het niet onvoorwaardelijk geloofd heb. toen ik op uw aarde ronddwaalde? Dat was het derde deel. Ja. Harmonie. Is een woord wat daarin uh, uh, centraal uh, staat. U beschrijft dat als een prachtig streven waar we geen waardige invulling aan geven. Oh. Um, maar kunnen we dat wel? Nou, in mijn optiek niet. Harmonie is voor mij het mooiste woord. wat ik ken in het Nederlands, wat ik, waar ik een beleving aan geef. Wat ik, uh, wat ik vind dat iets vertelt over mensen met elkaar, zonder elkaar... bij elkaar, op afstand. Harmonie. Uh, in, in dat beeld wat ik ervan heb en wat ik, wat ik erin stop... is, is het alleszaligmakende... Het is... de, de perfectie. Eh, nou, heeft, u wel eens iets er, heeft u wel eens ervaren... dat u er heel dichtbij in de buurt kwam? Ja. Ja, dikwijls... denk ik, ja. God, ik heb het bijna gehaald. Ja, ik heb het bijna gehaald. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat je een... een, een voldaan gevoel hebt. Maar... waarom is er nooit echt... harmonie? Omdat er precies... Op Wanneer, wanneer je echt op die grens bent van ik heb het helemaal... dan net daarnaast komen er herinneringen... of gebeurt er iets waardoor je harmonie nooit kan vasthouden. Maar heeft u een dat, voorbeeld in een leven waarin u dat zou ervaren? Nou, dat ik, dat ik bijvoorbeeld... Um, ik, heb een, ik heb jaren geleden een zwaar auto-ongeluk gehad met ontzettend veel gedoe. Elf maanden revalideren. Revalidatiecentrum. Nou En de dag toen ik naar huis mocht... kon ik bijna lopen. Ik zat nog in een rolstoel. Maar ik kon wel aardig wat. Nou, dan op die dag... want opeens bleek dat ik... weer in, in de wereld... want het was daar een andere wereld. Ik kwam dat weer de in de wereld terecht. Ik kwam weer... En ik was buiten en ik had echt op dat moment, had ik echt zoiets van, oh, wat is het toch fantastisch? Wat een harmonisch gevoel heb ik in me. Ik ga weer lopen, ik ga weer buiten, ik kom weer, ik kan het weer allemaal oppakken. En ik zat in de auto, we reden weg en ik keek en ik zag daar in een rolstoel zitten. Iemand die mij was komen uitzwaaien. Die niet uit de rolstoel zou komen. Het verbrak. Dat hele gevoel wat ik had. Het hele blije. Ik heb me steeds aan haar opgetrokken. Ik ga niet in die stoel blijven zitten. En dan zag ik dat. En was opeens het hele blije van me. Dat brokkelde wat af. En zo komt het heel vaak. Je kan... Heel blij zijn, maar de wereld bezit zoveel uh, onevenwichtigheden dat, dat de... harmonie ja, nooit zijn die weg Absoluut Absolute balans, nee, die is er dan niet. Die is er dan niet. Um, bestaat er uh, um, uh, een hiernamaals? Goede God, uh, schrijft u. En kunt u. Alsnog vergeven als bij aankomst blijkt dat ik het niet onvoorwaardelijk geloof heb. Toen ik op uw aarde rondwaalde. Is dat, iets, is dat een echte zorg? Nou, als ik terug zou gaan naar mijn kind zijn... dan mag het wel een zorg wezen, ja. Als je niet, uh, niet maar... gelooft dat, dat er een hemel bestaat en dat je naar de hemel gaat. Want dat heb ik echt als kind. Ik echt Ja, heb ik daar toch, toch wel heel erg gedacht van. Ja, je gaat naar de hemel en je, je zonden worden je vergeven. En op de zondagsschool hoorde ik het en ik zong de liedjes. En ik, ik was daar heel erg van overtuigd dat het er is, die hemel. Maar en... nogmaals, inmiddels, ja, ben ik een vrouw die al driekwart van de rotonde achter zich heeft. <lacht> en ik besef dat... Ja, is dat nou wel echt? En als dat, als er een hemel is... Oh my God. Dat, moet, dat loopt het daarover. Dat is proppie, proppie vol. kun je beter hier blijven. <lacht> <lacht> al die miljoenen jaren, duizenden jaren... Maar er zou dan wel die, uh, dat absolute gevoel van balans zijn. En evenwicht. En die harmonie. Nou, ik zal wat zeggen. Ik heb eens een keer... Een, niet een keer, maar... Ik kwam uit een... Hoe noem je dat? Uh, als je weggemaakt wordt voor de operatie... Narcose. Narcose. Ik werd uit de narcose gehaald. Uh, Gerda, Gerda, zeiden ze. was een jaar of 22... En ik was echt in wat voor mij het paradijs is of zo. Dat beeld. Mooi zonlicht. Mooi groen. Heel groot grasveld. En ik zat op een uh, op zo'n boomstronk. En ik genoot daarvan. Ik wou niet terugkomen. Ik wou echt niet. Ik moet hoesten ervan. Ik... Ja. <laughs> Maar uh, dat ding leek echt, dat beeld heb ik zo schoon nog. En als de hemel er is, dan ziet het er zo uit. Maar er was niemand, ik was de enige. Dus af en toe, als ik, uh, als ik daaraan denk... dan denk ik, als hij er is... Dan kom ik daar en er is niemand. Want ik ben er eens geweest. Er was niemand. Het was alleen maar prachtig. Het was echt schitterend. Mooi zon. Uh, een, paar, een paar struiken. Heel eenvoudig. Echt heel... Uh, hoe noem je het? Oog, dat het oog reikt. Zo ver als het oog reikt. En dat is heel ver. Hè? Ja, ja. Maar er is nog meer wat je oog niet kan halen. Maar dat zag ik... Dat wou ik niet. Ik dacht, laat me met rust. Ik zit hier zo lekker. Dus als het hier namaals bestaat... en ik er uh, kom... dan is er niemand die mij, <laughs> die mij niet zal vergeven. Want als hij er is, ziet hij er zo uit. Dan, uh, zit u daar alleen? Ben ik daar alleen. Ehm... Um. Wij gaan uh, luisteren naar uh, Menno van der Beek. Dat is uh, de dichter bij deze zondag. En terwijl Gerda even bijkomt van de emotie... en een slokje thee neemt... Uh, luisteren naar het gedicht dat uh, uh, Menno speciaal heeft geschreven. Voor jou. Voor u. Dichter bij de zondag. Een gedicht voor Gerda Havertong, verteller... die sommige verhalen makkelijker vindt dan andere. Verhalen maken het verschil, dat weet zelfs geen ander. Verhalen knopen willekeurige feiten en gebeurtenissen aan elkaar... tot iets dat je door kan geven en waar iets van te begrijpen valt. En daarom dit gedicht met als titel Het begon met het woord. Maar dan, omdat het Pinkster is, speciaal voor vandaag... de titel in het feestelijke Latijn van de Vulgaat. In principio erat verbum. Kerst is te makkelijk... Want iedereen kan zingen, bij een geboorte. Zeker als een koor van engelen het voordoet. Daarna door naar Pasen. Pasen is al moeilijker. Omdat de man die vrijdag was begraven, op zondagochtend is gezien. Maar het is vrolijk nieuws. En dan komt de hemelvaart, en daarna pinksteren. De voorganger gaat weg, en laat zijn mensen zitten. Met het gerucht van God, dat als een lentewind langskomt. Of als een wintervlammetje in kerken staat te flakkeren. En dan is het de beurt aan Gerda Havertong, die prachtig kan vertellen. Laat het ons maar zien. Verhalen zijn een schoolvoorbeeld van harmonie. Al dus uh, Menno van der Beek in uh, zijn gedicht voor Gerda Havertong. Het gedicht is vanaf morgen na te lezen op onze website. EO.nl slash dit is de zondag. Mevrouw Havertong, uh, verhalen zijn een schoolvoorbeeld van harmonie... waren de laatste woorden van dat gedicht. Is dat waar? Eh... Uh, in verhalen tref je soms wel datgene wat ik dan als harmonie zou willen. Maar ja, het is toch maar een verhaal. Het is niet een werkelijkheid, maar het is wel een, een, een werkelijkheid teruggebracht uh, in teksten. Maar die werkelijkheid is niet 100%. Maar het is precies wat wij willen. Wij willen echt 100%. Maar wij zijn niet in staat... Dat te geven in die wereld. Maar waarschijnlijk denk ik ook wel hoor, dat, uh, dat, dat we daarom de kans moeten grijpen om met elkaar te praten steeds. Al wil die ander niet praten en het zit je dwars, begin er dan maar zelf over. Want disharmonie, dat, dat is iets wat helemaal niet functioneert. Dus wat dat betreft uh, is het altijd goed om te zoeken. Om te blijven zoeken naar harmonie. My Lord, He said unto me. Do you like my garden so? You may live in this garden if you will feed my sheep, and I'll return. Garden of The garden of my Lord And he walks in the cool The Day was dat van Daniel Martin Moore. Ook een, een mooi verhaal zeiden uh, mevrouw Havertong en ik net tegen elkaar... Uh, um, zo geschetst in dit, uh, in dit mooie lied. U luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is, zoals ik al zei, entertainer Gerda Havertong. Zij heeft een brief aan God geschreven en we zijn toe aan het laatste deel. Mevrouw Havertong, aan u het woord voor Deel 4. Als kind had ik reeds twijfels over uw opstijgen naar de hemel op hemelvaartsdag. Het is zeer lange tijd goed gegaan. Zonder mokken had ik het verhaal aanvaard. Sinds enkele jaren knaagt het weer. Is het een vingerwijzing van u? Dat ik juist nu, Pinksteren, word uitgenodigd aan u een brief te schrijven? Krijg ik op tijd reply, goede God? Met dankbare groet. Graven Tom. En dat was het, uh, het slot van de brief. Krijg ik op tijd reply van uw goede God? Um, u, uh, wat voor een antwoord... wat voor een re modern reply... Uh, zou u willen krijgen? Nou kijk, ik doe niet aan social media. Dus hij <laughs> zal niet twitteren. Hij zal, niet, <laughs> hij zal geen Facebook namen. Uh, ik heb ik niet. Dus, maar... Ach... Uh, het... Uh, Krijg ik, krijg ik op tijd reply. Ik bedoel te zeggen. Um, ik zei het net. Ik ben niet, ik ben niet uh, wanhopig. Want ik, ik, ik geloof. Ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde. Um, maar ik wil niet hebben dat... Uh, dat dat die God die ik eigenlijk in mij, in mij draag... die mij is, die u is... die nog een heleboel andere mensen zijn... dat hij denkt dat ik hem op een reservebank heb gezet. En dat ik elke keer weer andere dingen doe... en dan weer eens even naar hem toe kom. Dat, dat, ik wil dat hij dat... En misschien is dit... Ik was echt verbaasd toen ik hier deze uitnodiging kreeg. Want... Ik doe erg weinig met het hemelvaart en, dat, uh, mm -hmm. en het pinksten. Dus, uh, toen dacht ik, is dit een vingerwijzing? Dat ik zo zit te kletsen met dat soort dingen. van Wat doe ik nou? met uh, Waarom is dat nou? Is dat nou wel echt zo? Moet ik nou... Ik, een, een, een klein verhaaltje. Als kind geloofde ik echt... Ik was altijd al in de warme, dat hemelvaart gebeuren. Mm -hmm. Dan was ik naar de zondagsschool en dan kreeg je plakplaatjes als je... Als je als je bijvoorbeeld uh, wist, uh, psalm 23, en dan kon je het zo opzeggen. Hè? Of uh, uh, dat de spreuken. Waar, ja. waar je, waar je beloond, krijg je een plakplaatje. Maar er waren ook het verhaal werd ook verteld via op het bord. Met allemaal plaatjes, en voor dat ingedrukt weet je, met zo'n zo um, um, fluwelen achterkant. En dan kon je dat zo opdrukken. Ja. Nou, als je dan uh, je, je spreuk had gekend, dan mocht jij dat plaatje oppakken. Het verhaal van Hemelvaart. En Pinksteren. Nou, dan krijg je zo'n Jezusplaatje. En dan mocht ik hem dan opplakken. Nou, dan zat ik echt altijd te denken. Weet je wat? Ik zal hem niet te hoog gaan plakken. Want als hij straks naar beneden tuimelt... moet ik niet degene zijn... <lacht> die daar de schuld van krijgt. Hoe Dat... kun je omhoog gaan... en daar ergens tussen die wolken verdwijnen... en en dan opeens andere mensen daar, die zitten daar, die krijgen vurige tongen. Het was allemaal te ingewikkeld. En het blijkt voor mij nog steeds ingewikkeld te zijn. Want het verhaal houdt niet op. Het verhaal gaat steeds door. En dan hoop ik dat ik het mis heb. Dat ik het... Wat mis heb? Dat het... Nou, dat ik hem niet vertrouwd heb in dit verhaal. Dat dit verhaal echt een verhaal is wat hem is overkomen. En als dat niet het geval was, is dat erg? Als het hem niet is overkomen? Hij neemt het me kwalijk als ik hem niet geloof. Ja? Ja, onze lieve Heer wil hebben dat we echt... Uh, zijn volgelingen zijn. Ik weet niet hoe hij het je kwalijk neemt. Want ik geloof niet in het feit dat God je straft. Dat heb ik wel als kind... Meegekregen. Ja. God straft je als je dat doet en God straf je. Maar bij ons was het altijd lachen. God straft je niet. Als je maar een kruis maakt en je spuugt goed in het midden, dan komt het allemaal wel goed. Ja, dus. dus ja, dus. dus uh, maar ik denk toch wel dat je iets mee moet nemen voor de balans. En als we, als we blijven geloven. Of niet geloven of steeds uh, weet je zoekende van hopen geworden, ja dan, dan zou het kunnen dat, dat als je daadwerkelijk als er een hemel is, als er iets is, iemand is die daar op je wacht, dat hij dan zegt van ja, God, waarom niet onvoorwaardelijk aangenomen hmm. dat, uh, dat dit is zoals het is? Nu, u heeft in uw leven wel um, um, tekenen gehad. U heeft letterlijk het licht gezien. Ja. Een keer. Het licht. Nou, was het een licht? Een, een soort, ja. Alsof het bliksemt, weet je wel. Hmm? Zoiets, ja. um, Kunt u beschrijven hoe, hoe dat ging? Nou, dat, dat heeft te maken met uh, een heel groot verdriet. Het overlijden van mijn beide ouders heel snel na elkaar. Mijn moeder dementeerde. En, uh, dus wij baden voor haar... Ja, dat, dat ze maar ging. En dan ging zij niet, ging mijn vader. Die dus eigenlijk de sterke man van de wereld was. En die overleed. En, en dan kwam daarop mijn moeder. En was ik dus echt zo verdrietig van. Dat ik dacht, dat red ik niet meer. Nou, en dan maanden later. Dan lig je dan echt uh, op bed. Heel, van Ik kom hier niet doorheen. en Ik weet niet wat ik moet doen. Hoe moet ik dit aanpakken? En dat is twaalf jaar geleden. Echt, het was alsof er een soort groot licht door de kamer kwam. En ik wist het. Ik wist wat ik moest doen. Ik moest een huis bouwen voor mensen met dementie in Suriname. Dat kwam als een flits in mijn hoofd. Met... En dan oh. ben ik direct aan begonnen. Dus ja, ik weet niet of het, of het een teken was van God... maar het is wel een teken geweest van wat ik moet doen... wat, mij allemaal, wat mijn taken zijn in het leven. En dit is een missie geworden... En, en uh, waar ik me helemaal voor inzet. Gerda Havertong. Wat ontzettend leuk dat u hier vandaag was. En uh, heel erg bedankt voor het schrijven van de brief en het delen van die brief. En er uh, met mij over door uh, te praten. Ook daar uh, bedank ik u voor. En voor het hier naartoe komen op dit uh, hele vroege tijdstip. Nou, het is een goed, is een goed pinkster uh, gebeuren. He? Het moet altijd vroeg. Ja, dat moet altijd vroeg. Dank u wel. Graag gedaan. Um, wij gaan uh, naar uh, Janine. Want die komt straks met vroege vogels. Janine. Ik kan Janine niet horen. Nou, zometeen vroege vogels dus na het, uh, na het nieuws. En uh, dan uh, vast weer van alles uh, uh, over uh, uh, die mooie natuur. Um, en wij uh, uh, zien en horen elkaar uh, volgende week weer vanaf 7 uur op Radio 1. Tot dan. Dag.